Clement Peters met het NOS-journaal. In Marokko mogen, tot verrassing van velen, met onmiddellijke ingang. geen boerka's of nietkaaps meer worden verkocht of gemaakt. Volgens de autoriteiten is het een maatregel in het kader van de veiligheid. Maar de vraag is wat daarmee wordt bedoeld. Ook lijkt het verbod een voorbode van een verbod op het dragen van een boerka of een nietkaap. Steeds meer vrouwen in Marokko dragen deze kleding, die door een meerderheid van de bevolking als extreem wordt gezien.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 Rijkswaterstaat blijft strooien als het glad is. De Verkeersinformatiedienst suggereerde dit weekend om daar eens mee op te houden... omdat het een soort schijnveiligheid zou bieden. De VID wees daarbij op de honderden ongelukken van dit weekend, ondanks het strooien. Maar volgens Rijkswaterstaat is strooien toch nodig... omdat er altijd mensen op pad moeten, ook als het glad is. Amerikaanse elitetroepen hebben een onverwachte actie uitgevoerd in Syrië, melden midden in IS-gebied, meldt de Washington Post. Volgens de krant waren commando's op zoek naar IS-leiders in de stad Der Al-Zor in het oosten. De actie duurde anderhalf uur. Het Amerikaanse leger wil alleen bevestigen dat er inderdaad een actie is geweest. De Palestijnen hebben een dringend beroep gedaan op Donald Trump om de Amerikaanse ambassade niet naar Jeruzalem te verhuizen. De Amerikanen zitten al 68 jaar in Tel Aviv, omdat zowel de Israëliërs als de Palestijnen Jeruzalem als hun hoofdstad beschouwen. Trump heeft bij herhaling gezegd dat hij de ambassade wel wil verplaatsen. En volgens de Palestijnen is zo'n stap heel slecht voor het vredesproces. Het weer. een gebied met wolken en regen, trekt over het land. Vannacht wordt het op veel plaatsen droog. Morgen af en toe zon en aan zee kans op een bui. Vanaf woensdag wisselvallig met veel wind. Dit was het NO. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur.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 had je een koffiebar uh, van Youth for Christ? Ja, ja. Dat uh, was in de, in de, tof, in de stoof, Turf. Uh, steeg, of turfsteeg. Turf, ja, uh, turfsteeg. Ja. En, uh, nou ja, dat hoorde je zo. En daar, daar kwam je wel eens. Eetje, en dan uh, vond ik die sfeer die vond ik heel apart. Ja. Ik ervaarde daar uh, vrede, ik ervaarde daar liefde, ik ervaarde daar uh, rust. En uh, daar hebben ze mij verteld